De collecte bonanza. NPO Radio 2. In de studio inmiddels aangeschoven. Kees Jansma. Goedemorgen. Zoiets, ja. Zo, zoiets. Ja, goedemorgen. Zit je nog in het schemergebied? Ja, nog een beetje aan het ontwaken. Ja. Ik zelf ook, man. Maar het is makkelijk te vinden, dat scheelt een hoop. Had je verwacht dat het hier was toen je aankwam rijden? Uh, nou, nee, voordat we kwamen aanrijden... We hadden we toch al de, de wijk hier of zes doorgewezen. <laughs> Echt een leuke buurt. Matthijs. <laughs> <laughs> Maar Mathijs van Nieuwkerk kwam hier dinsdag binnen. Die zei tegen zijn taxichauffeur... Nee, je kan het niet zijn. Zag ik net nog rijden. Die ging weg, zei hij. Heeft hij de weg naar buiten? Almeer ja. oh, is ondergrondelijk, joh. Ja. Kees, welkom. Echt fantastisch dat je er bent. Ja, van Hanegom is, is heel dichtbij. Die zit op de Jacques Brelweg. Okay. Dat is een, een negen minuten hier vandaan. Maar dat daar, belde hij al een uurtje geleden. Dus <laughs> <laughs> ik weet niet zeker wat er gebeurt is. Willem van Hanegem ja. en Kees... die ons maar gaan uh, oh, nou, over een twintig uh, minuten hier samen radio maken. En ze hebben van ons volledig de vrije hand gekregen. Want dat was de enige voorwaarde oh, nee. waarop... Nou, nee. Maar jullie wilden het wel graag. Als we dan twee uur er mogen zitten... Mogen we dan ook gewoon lekker doen waar we zin in nou ja, hebben? ja, de muziek zorgen jullie voor. Maar wij zullen, zeker Willem zal af en toe wel wat vragen, ja. Ja, en, hij, en jullie hebben natuurlijk ook platen bij, uh, bij verhalen, hè. Want uh, ik oh ja? verwacht gewoon wat er allemaal in de auto gezongen is... op weg naar uh, wedstrijden. Wat er in kroegen of in hotelbars uh, gedaan is... Uh, na wedstrijden, uh, voorwedstrijden. Gewoon, zeg maar, eigenlijk wat je allemaal uh, uh, uh, meegemaakt hebt in muziek. Ja. We gaan, we gaan ons best doen, ongetwijfeld. Ja. Als Willem hier om half twaalf is gearriveerd. Maar heb jij... Ja, precies. Maakt niks uit, joh. We hebben allemaal een beetje vrije uh, ja. vrij, uh, speling hier. Maar heb jij persoonlijk eigenlijk een favoriete plaat? Los van Willem of de voetbalwereld. Gewoon... Ik weet dat je dat moeilijk vindt. Want je zegt altijd, uh, dan moet je niet aan mij vragen. Want ik, als ik het hoor, vind ik het mooi. Maar ik kan het niet. Maar ik weet dat je gek bent van Van Morrison. Dus daar kom ik altijd weer op terug. Ja, dat klopt. Ja, he? ja, ja, ja, dat, ja, was, ja. dat heb ik onthouden. Want je was drie jaar geleden of zo, ik weet niet. 13 jaar geleden was het. Bij mij het ja. gast in vrouwen met knoppen. Ja. En ik weet nog twee dingen van die uitzending. Behalve dat ik het heel gezellig vond. En dat we heel gezellig hebben zitten, een drankje hebben zitten drinken. Bescheiden natuurlijk, want je moest nog terugrijden. Maar uh, supergezellig. Maar twee dingen. Van Morrison. En ik weet dat je de volgende dag uh, mij SMS'te. Ik had een bekeuring, maar uh, ja, het zei zo. Dat klopt. Parkeren op de hoek daar was bijna onmogelijk bij de studio. Ja. ja, dat klopt, ja. Ja, en hij was pittig ook, weet ik. Want ja, we zaten maar, toen nog in Amsterdam. Ja, ik, ik werd bijna weggesleept en moest ik een hoge bekeuring betalen. Dat ja, klopt, ja. Die ja. kans daarop is hier gelukkig heel gering. Nul, nul. Ja, want er zijn die geen... De, de mensen, politie geen heeft deze wijk nog nee, niet ontdekt. Nee, Ik nee. vind helemaal niemand deze plek. Hey, en als ik door Van Morrison ga, hè, dan. Uh, ja, ik heb natuurlijk van alles crazy love. En. Uh, baby, please don't go. Here comes the night. Too late. Everything Jackie Wilson said. Uh, goodbye, baby. Crazy face. Brown eyed girls. When, uh, and when the, the evening sun goes down, zit er dan iets bij Gimme a kiss. They sold me out. Dat je denkt yeah? ja? Ja, doe maar één. Ik ben er nog een beetje in het bijkomen, dus het begemuut het een beetje. Dan ik een beetje in de war van al die titels. Dus, ik snap dat wel. Doe maar één. Ik doe er gewoon blind heen. Dat vind ik ook wel ja, interessant. Ja, ook goed. Let op. Oh, is live! Yes. Oh. Jawel, joh. Lekker, hoor. Gitaar is al top. MUZIEK <middels> That's all I need, I'm satisfied. Baby, just one sweet smile. Let me get my same worthwhile. Baby, just one of your smiles. Make your birthday worthwhile. That's all I want. That's all I need, I'm satisfied. heerlijk. Ik ga, je hebt een jukebox thuis, zeg je net. Ja. een van 1953. Een echte. Ja. Waar heb je die uh, op de kop getikt? Uh, in Den Haag bij Benny. Benny heeft een, een zaak die uh, waar verkoopt hij uh, alles wat met Amerika te maken heeft. Ja. Het mooie verhaal wel is dat uh, hij ooit een telefoontje kreeg. Hij is heel bekend. Zijn de zaak zat vol met oude auto's en met uh, met jukeboxes. En ik heb een telefoontje van de secretaris van ene Donald Trump... een aantal jaren geleden. En die verzamelt ze. Ja. En, en, die secretaris was in, uh, in, uh, in Nederland... en die heeft toen een tweetal jukeboxes bij hem afgenomen. Nee, joh. Ja. ja. En, en, en dat en heeft hij ook uitgebreid verteld in de Haagse krant. Dus uh, ja. Toen was het leuk. Nu, nu denk ik dat het wat twijfelachtig is om ja. aan hem iets te verkopen. Maar <laughs> toen, was het, toen was het heel leuk. En Benny heeft al die dingen staan... En die heeft het mij geïnstalleerd en ik krijg bijvoorbeeld wel Lex Schoemakers, vriend van Willem van dan kreeg ik nog steeds oude plaatjes die ik erin kan stoppen. En die stop je er ook in of niet? Die, die stop ik erin, ja. En wat ja. zit er dan in? Nou, daar zitten echt. echt uh, ik zit ken er niemand meer hoor. Uh, er zit van, van Buddy Holly tot de Every Brothers tot Peggy Lee tot. Uh, Peggy tot dat, ja. ja, Fever. Fever? Dat zit er allemaal in. Uh, ja. Nou ja, Kees, uh, ik, ik weet niet zo goed waarom, maar ik verdenk jou ook gewoon van muziekliefde. Ja, jawel, dat heb ik ook. Ja, heb ik ook waarom uit... eigenlijk? Waarom verdenk ik je daar eigenlijk van? Ik weet het niet. Ja, ja, ja, dat ah, weet ik ook niet. Je denkt, ja, die man zal wel iets kunnen. Nou nee, ja, nee. Dat, dat heb ik ook. Maar het is wel ja. een beetje gedateerd. ik heb uh, Hoewel ik uh, met mijn zoons in de auto uh, uh, boef en zo moet aanhoren... Ja is dat toch niet bij smaak. Nee. nee. nee ja. We hebben straks Willem van Hanegem. Die heeft ja. volgens mij ook een zoon die heel actief in die dance is. Zeer. Ja. Maar ja, het kan ons uh, vandaag niet zoveel schelen... Uh, waar uh, Willem en jij zin in hebben gaan we draaien, volgens mij. Ja. Oh, mooi. Ja. Wat zit ja. er allemaal in die jukebox? Buddy Holly dus, Everly Brothers? Everly we... Brothers, ja. Ja. Peggy Lee. Ja. Nou, gaan we... Heb je Fever gevonden? Ja, heb ik gevonden, Doe man. Die toch? Ja. Never know how much I love you. Das. Das is met die slight... ja, snare rum. Sorry. Laat maar gaan. Dit is niet hoor, maar het wordt gebruik nu. Ja. Kees, zet je koptelefoon in voor ja, ja, Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bang. You give me fever. When you kiss me fever. When you hold me tight.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 Tonight. Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Romeo, loved Juliet Juliet, she felt the same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 Give me a fever. Schitterend. Dat jullie dat nog kennen, zeg. Sta je daar verbaasd van? Ja. Waarom? Nou ja, de muziekkennis van tegenwoordig uh, gaat een jaar of tien terug, maar die is veertig. Oh, uh, bij ons wel. Uh, ja. ja. Ik moet zeggen, ik leer veel van Rob, maar dit soort platen ken ik al. Ik krijg er al altijd de feitjes erbij, weet je wel. In Sibnix. Had ik al gezegd, Little Willie John heeft het nummer oorspronkelijk opgenomen. Maar ja. Peggy Lee heeft er een uh, klassieker van gemaakt. Ja, dat soort nee, dingen had je, je niet gezegd. Oh. Ik het uh, wel gezegd, maar je vindt niet onthouden. <laughs> Totaal. Echt, ik sla het op. Fever. Wat zit er nog meer in die jukebox van je? Oh jee. Ja, leuk uh, jongen. Ja, uh, wat zit er nog meer in? Uiteraard zitten er de, de, de eerste van de, de, de Beatles en de Stones in. Tuurlijk. Moest dat, je keuze maken, want uh, dat is zelfs na mijn tijd. Moest nee. je keuze maken, voor jou niet. Nee, nee, ik was, uh, het was voor mij alle twee even, even goed en even speciaal. Heb oh. ik later ook last van. Maar en dat... nog steeds, yeah. ja. Hoewel mijn eerste nummer was It's All Over Now van de Rolling Stones. Ja. Oh. Dat was uh, de eerste die ik uh, die kreeg. Dat is, uh, kreeg? Hulp. Van wie? Dat weet ik niet meer. En waarom kreeg je het? Een verjaardag of zo, of een cadeautje. Daar komt uh, Willem van Hadegen binnen. Oh. Willem, goedemorgen. Mogen Kees. Je hebt er drie uur over gedaan, hè? Ja, ja, ja, ja. Vond je het leuk, de muziekwijk? Als je nou zegt, we gaan plaatjes ja. ah, draaien. Hé Willem, kom in. er even bij. Hoi, goedemorgen. Hoi, hoi. Ik ga even kijken Ja, dat is wel waar. Hoi Willem. Het is inderdaad een Kim. dat is wel even waar. Oh, hoor. Leuk. Kom erbij, Willem, kom erbij ja ik denk is het handig als je... we nou, nou wat wil je erop? ik ben altijd logistiek heel uh, onhandig wil je dat nou, uh... ook denk ik ja, ook ja Willem Laten we staan Caroline, het gaat goed. goed Willem goedemorgen hoi hoi goedemorgen goedemorgen, goedemorgen. fijn dat je het gevonden hebt maar ik had het wel op een ze hadden het voor mij op een telefoon gezet thuis ja, ja. Maar ja, dan ga ik er zelf een zitten klooien en dan. Ja, hoop ben je verloren, hè? Ja. Als ik het ja. Kan, ja, nee, maar dat begrijp ik joh. Want, ik ben uh... op zes uur weggereden. Dus dat dan ben je lekker op tijd? Hier. <lacht> ja, ik heb wel in de files gezeten. Ja. Ja. Zeg, Caroline, vind je het goed ik, dat uh, nee. ik even Starstruck als ik ben? Uh, even geniet van het feit dat Willem van Alden in mijn huis ja, is nu. Ja, hoor. <lacht> ja. Willem, uh, heb jij wel eens door de jukebox van Kees uh, gelopen? Ja. Hij zegt er een te hebben, maar ik weet dat natuurlijk niet, want ik ben nou, nog nooit ja, bij. Dat, nee, maar dat geloof ik wel. Ja. En Lex Schoenmaker stuurt altijd een de, de, wat de, de, de oude EP'tjes op. Lex heeft er ook één. Ja. ja, dat klopt. Die, ik heb er vroeger ook uh, twee gehad maar van die dingen. Weg gedaan. Ja. Nou, ik wilde net iets over van de, de Stones gaan draaien. Ja. Kan het niet vinden. Hij is wel Want die zit dus in de, in de jukebox van Kees. Van ben, jij, ben jij een Beatles of een Stonesman? Het maakt niet nee, uit. Nee, Beatles. Nee. Oh, nou, Pieters. Dat pad... daar komt goed uit, zeg. Ja, wat gaan we dan doen? Tof ja. dat je er bent. Jouw Willem. Nou. Rolling Stones it's all over now. Ik uh, laat het even op mij inwerken in uh, mijn uh, kleine bescheiden huisje op links Willem van Hadigum op rechts Kees Jansma. Ik vind het een bijzonder momentje, Willem. Maar ja, dat nou, heb jij natuurlijk altijd. Mensen zijn altijd starstruck natuurlijk als je ergens binnenkomt. Dat weet jij. Nee, nee. En dat doe je net als Paul McCartney, hè, want die doet dat ook. Paul McCartney uh, die zorgt er altijd voor als je een beetje in zijn buurt bent... Uh, nou ja, dat mensen zich uh, gemakkelijk voelen. En, uh, nou ja, ja... Ja, maar waarom niet? Nou ja, Kees, uh, Kees is, uh, is, is jou wel gewend in zijn aanwezigheid. Ja. Maar ja, ik vind het dan toch wel weer mooi dat hier Willem van Hanem gewoon oh. op links zit. Ja, dat heb jij altijd. Je hebt altijd een Trek. Ik had, ik, ik, uh, van de week was hier Nico Dijkshoren. En uh, Nico zegt: Nou ja, mijn ergste moment uh, in mijn leven was Willem van Hanigem. En niet omdat ik dacht van ja Willem van Hagen is een vreselijke man, maar meer Willem van Hagen is mijn held. En nou, dat is Nico natuurlijk een kritikaster. Die is cynisch, die is altijd hard, genadeloos. Maar ja, toen nou, maar Je die... kan ook zeggen, hij is uh, recht toe, recht aan. De nee, is, nee, is. Maar het mooie is, uh, de, uh, jij staat dan verheven boven elke vorm van kritiek. Want ja, Willem van Hanigem is in mijn leven. En het feit dat hij gewoon... Maar als één keer... ik nou zo weg ben, is je blij dat hij opgerot is uit naar huis, ja. of niet? Ja, nou, dat bedoel ik. Dat is, dus, uh, dat, dat is precies wat het is eigenlijk. Dat is wel mooi, Willem. Dus ik moet even aan het idee wennen dat je er bent. Uh... Rustig maar, Rob. Rust oh, ja, ja, komt goed. Maak ik een licht hysterische indruk? Ja ja, ja nou, dat is zo Willem, hi, hartelijk welkom. Eh, Kees, Dankjewel. hi. Uh, we zitten op uh, de stream van uh, Kix Radio, van uh, Radio 2. Uh, want uh, je was iemand aan het uitleggen waar het te vinden was, toch? Ja. ja. Maar zit die, die heeft een, een bedrijf in uh, Almere Haven. Ja, en die zit te luisteren en die denkt, waar kan dus ik het vinden? die gaat nu, ja. Die dacht ja. dat het op een of andere zender was, maar... Ja, dat is ook wel op een, een of andere heb, zender. Ja, wel, maar ik heb uh, wel ja. gezegd dat het niet uh, die zender was, ja, hij is. Dat van Radio 2. Maar we zijn wel op NPO Radio 2. We leggen het wel uit. En uh, het wordt veel gepodcast. En dus het komt allemaal terug. Maar uh, ja. ja, ja. Uh, Willem, uh, Kees. Ik zit uh, even tussen jullie in. Dit is mijn uh, spagaat. Maar ik uh, vind het uh, prettig als uh, jullie zeggen waar uh, je muzikale voorkeur ligt. Want uh, ik zei net tegen Kees. Ik verdenk hem van, uh, van, van muziekliefde. Maar van jou weet ik het vrijwel zeker. Hè? Want dat kleine verhaaltje Joe Cocker. Ja. Dat weet iedereen onderhand wel. Daar, jij bent de, ja. de Nederlandse ja. Joe Cocker. Nou niet, nee. Nee, jawel. Ja. Nee. ja. Maar je hebt, uh, je, je hebt toch. Uh, ik, ik, ik ben gewoon gek op muziek. En waar, uh, waar begon Ik ja, Wat voor muziek. Ik, ik hou van een heleboel muziek. Ja. Nou, je ja, moet noem wat. noemen. Maar dat legt ook aan je stemming. Ja, ja, ja. ja s morgens heb, uh, heb ik hem opgezet op. Ja. Wat is het? 500, zo 538? Al, nee, nee, nee. Nee, nee. <laughs> nee, dit is een hele goede zender vind ik. Sting, sting, sting Ray of zoiets. Nu hoor ik een Nederlandse ja. vrouw, Jansen heet ze. Janssen? Ja, Famke? Nee toch? Ja, dat kan. Die ja, zingt dat kan. toch of niet? Ja, die zingt wel, ja. En, de, en de, ja. nee, die piano. Nee, die zingt niet. Ik begon met het nummer. Maar ja. Dan ja. is eigenlijk mijn ochtend al goed. Ja, dat begrijp ik. Maar welke Jansen was het? Leonie Vamke. Nee nee ja, maar ze zingt nee? dus het is ja, niet ze Leonie Janssen. Ze blijft drijven. Jansen, het Ze zingt. Ik googel wel wel. Het is goed. Nou, maar ja, ik uh, weet uh, zeker uh, dat jullie. Hij weet het wel. Maar... Ja, maar dat uh. wordt de komende uur echt een probleem. Want Willem kan uh, <laughs> geen naam of titel onthouden. Helemaal niks. En ik ook niet. Dus nou, wat dat betreft <laughs> wordt het een soort puzzel. Wie, wie en wat wij bedoelen. Het <laughs> wordt een grote puzzel toch? Dit uh, wordt wel heel veel ja. zoeken. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, uh, Willem, begin ik even bij. Laten we zeggen je puberjaren. Um, en, en dan weet ik van Kees, dat heeft hij me net ingefluisterd. Dan heb je onthouden wat je mooi vindt, want dat gaat de rest van je leven mee. Willem, wat was je, je eerste muziek? Wat vond je mooi? Ik volgens mij was het eerste plaatje wat ik kocht: ja. dat was een rood plaatje. Van de Stones. Nou, van de, de Stones, ja. Dan gaan we een plaatje. ga je lippen uh, willen, maar ja. een plaatje ja. van ja. de Stones. je ja, ja, even googelen, alvast. Little Red Rooster. Ja, oh. ja zeker. Oh. Goed, ja. Nummer. goed nummer. Oh, vandaar de ja, rode. Dat de heb ik toch wel onthouden, ja. he, al die jaren. Mooi begin, Willem. Ja, ja, dat, ja dat, is nou, dat is een goed. echt geweldig nummer, is ja, dat? Het ja. Ja. jankt erin. Nou ja, toevallig heb ik hem gevonden, dus die gaan we dan draaien. Toevallig. Heel toevallig gevonden. Hij is volgens mij rood. Ja, ja Little dat Red Rooster. rooster. Ja, ja, ja. ja, er is echt helemaal niets tegen in te brengen. Je hebt gelijk. Dat is hem. I'm a Little Red Rooster. Ja. I am the little red rooster. Too late. is the crow for day. I am the little red rooster. Too late. Dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Strange camp people, little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. Een ja, is koffertje. Ja, ja wat even, even buiten de uitzending om, uh, mag ik het even, want de, de misdaad is wel verjaard toch inmiddels? Dat ja, kan vijf al, jaar ja. geleden, ja, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Dus jullie hebben allebei, uh, dat, ik zie hier een overeenkomst tussen Kees en Willem, dus jullie hebben allebei platen gestolen vroeger. Nee, ik nou, eentje. Dat is wel heel erg zwaar uitgedrukt. Nee, je nam hem gratis mee. Ja, je nam hem gratis mee. Ja, ja. Je nam platen gratis mee, Willem. Dat was er bijna niks nee, nee, ja. 1,25 ja. gulden. Ja. Nou ja, Willem. Die, die van de Rolling Stones die ja. heb ik gekocht. Deze was de officiële Deze aankoop geworden. echt heel goedkoop, geloof ja. ik. Ja. Dat mee had meer met de kleur te maken, denk ik. De, was de paarse, paarse... haatje. Ja. Uh, van die paarse plaatjes had je ook. Ja. Maar en helemaal paars, helemaal. Ja, ja. Ja, die heb je die nog. Weet je nog, waarom, waarom, waarom, waarom heb je dingen gestolen? Ik heb het alleen gehad, maar ik weet nog deze minuut. Waarom heb je gestolen? Want je lijkt me zo'n rechtschapen mens. Nee, weet ik ook. Wel nee. Wel nee. Je hebt gewoon, weet je nog welke liedjes je allemaal gestolen hebt... en wanneer je erbij ben opgehouden bent met stelen? Ik heb niks gestolen. Ja, ik heb niks gestolen. Ja, Dan gaat, gaat net doen of dat we... Nou, ik, heb ik weet niet wat het, gedaan uh, hebben. Nee, maar ik heb het wel gedaan, Willem. Ik weet wel dat ik ontzettend ja. graag een plaatje wilde hebben... en dat ik daar natuurlijk geen geld voor had en ook niet kreeg. En ik ben toen in, in het voorburg naar de, de, de, de muzieknikkel gegaan... en toen heb ik inderdaad... Dat heb ik dat contour nog. Ja. Tegenwoordig <laughs> moet je allerlei, ik, ik kan niks meer stelen tegenwoordig, hè. Nee. Ik <laughs> kan niks meer stelen. Spijtelijk. Nee. Oh ja, Trillend van de zenuw, heb ik die inderdaad gejat mee, mee, mee, met een plaatje, dat vergeet nee. ik echt nooit nee, meer. ik ging meer kijken. Ja. Yeah. Ja, juist, ja, ja. ja. Hoe ja. ze dat deden. Maar dat kon, ik ook, dat kon ik ook niet zien. <laughs> nee. Nou. Ik denk, die hebt niets. Nee. <laughs> en dan staat die buiten en dan komt hij ineens met een plaat achter zijn rug. Vandaag. Ja. Ja. Nou, je, had toch een mooie, je, had toch, je had toch een mooie trui. Een hele vroege Hans Kazan of zo. Ja, de grote verdwijntruc van Hans Kazan. Je kon er ook niks aan doen, maar het eindigde altijd onder je trui. Iets een beetje in die richting, ja. Okay, je had diezelfde trui, begrijp ik. Ja, ietsje ruimer. Ja, deze naam Pees. Kees, dat nam wel Wat heb jij gestolen? Ik was vergeten, maar tijdens het mooie nummer van Little Red toen schoot me weer te binnen. Dat was een... Ja, dat vindt hij leuk. of hij ooit wat gestolen? Nee, ik denk het niet. Jawel, Kees. Nee, bij mij was het She's a Woman. Van de Beatles? Ja. Nou, die zou ik echt niet meenemen. Ja. Nee, Kees. Je had het echt wat ja, <laughs> ik Ik heb het gevoel dat er een uur staat. Wat zeg je nou? Ik heb het gevoel dat het een uur staat. <laughs> hij is een stones fan hij haat de Beatles. Uh, jij, jij maakt die keuze wel, Willem. We hebben het met Kees erover gehad. Uh, je moest uh, Rolling Stones of Beatles kiezen. Uh, Kees, zei: kon mij niet zoveel schelen. Maar jij was uh, duidelijk de Stones. De Beatles kon je niet veel schelen. Nee, nee. Niks? Toch nee. is het naar de hand wel, na dit nummer wel een bekend bandje geworden, hoor. Ja, ja. Ja. Maar als je, heb je over dat vooroordeel heen stapt... en denkt, oké, oké, oké, oké, hier zit nu een paar jaar later... misschien hebben ze hier of daar wel eens een aardig nummer gemaakt. Of ja, zeg je nog steeds, nee, het nummer van John Lennon vond ik wel... Van John Lennon solo kon je wel ja. hebben. Imagine. Ja? ja? Maar voor de rest. Ik rest... <laughs> het hele te van de Beatles. Ze <laughs> hebben daarna nou nog 36 platen <laughs> gemaakt. Hè? Ja. <laughs> Klein beetje uh, verder niks aan de hand, uh, Willem? Even een beetje, uh, ja. Kwezels. Ja. Hè? Uh. Een beetje van die kwezels vond ik het. Kwezels. Kwezels. Ja. ja? Nou, het is een beetje zo zoetsappig. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben pas de Stones naar de hand gaan waarderen. In het begin was ik echt dat wel. Dat, dat gladde van de Beatles vond ik leuk, maar aan de hand vond ik. Uh, vond ik, het stond toch eigenlijk wel de net even. Ik vond het van de week, zat hij bij die vent in die auto. Bij die vent in die auto? Paul McCartney? Ja, ja. ja. ja dat, dat, heb ik, dat vond ik eigenlijk de minste. Gek is dat. Paul McCartney? Ja. Ja, dat kan. Ja, ja, ja. Ja. Waarom vond je dat de minste? Ja, maar gewoon uh, zijn uiterlijk en zo. <laughs> uiterlijk ook? Ja, ja. ja. Nee, nee, nee, maar... Ja. Ja, maar John Lennon was de George Best van. Die kon de, de, de nou de wel, die kon er uh, wel. wel. Ja. maar die McCartney daar was gewoon de kerel. Ja, die moest ja. je niks ja, van, van hebben. Oké. Okay. Ja, wat lekker dit. Hè? Wat lekker. Ja, vind goed ook Mijn favoriete muziek met de grond toegelijk te maken. Nee, nee, nee. Nee, Willem, als jij, ik weet niet of je ooit eh, lijstjes in je hoofd maakt... dat doen muziekliefhebbers van hun favoriete liedjes... dan eh, wat, behalve Joe Cocker, maar wat, wat staat daarin, Willem? Want nogmaals, ik heb jou opgeslagen in mijn hoofd... misschien is het mijn eigen de kans... een man die echt, nou ja, goed, hij is eh, voetballer geworden... En, en niet een beetje, en trainer geworden... en alles wat ermee te maken heeft, maar ook gewoon een muziekman. Ja, maar ik vind bij wijze van Spontuin met de West. Ja, ja, maar dat bedoel ik. Ja, dat maakt ik heb niet... 100.000 keer gedraaid. En die mooie Konen. Ja. Dat is schitterend toch? Ja. ja. ja. ja. Maar daar had ik ook het gevoel, als ik naar het ja. stadion reed, Ja. en we waren vlakbij en ik zette er nog een En op, welk stadion? Gewoon om de kuip neem ik aan. aan. Ja. Ja ja wat dacht je dan ja, nou, ja je bedoel, uh, ja, Radio, de kuip ja, is, ja, ja het, je hebt gelijk nou, ja, ja vergeet deze vraag ga door ga door ga door een slechte keuzes ja ga door ga door ja ja hele donkere ja, zeggen, het zeg, is de kuip ja de kuip ja, ja, ja. ja, ja zeker En vlakbij daar draaide ik die Dat neemde van pandertuin ja en dan had ik ook het gevoel dat je op een paard zat nou nee maar dat wij niet konden verliezen en, en ik moet zeggen... Dat, dat gebeurt ook niet zoveel. zoveel. Ja. Dus eigenlijk is Enio Miracone de reden. Ja, dat maar je. dat waren allemaal nummers van de Joe Cocker? Dat kon ook een nummer van Hazes zijn of ja. zo. En ja. Dat. Ja. Maar dat was en later, toch? Dus. Dat was gewoon het gevoel wat je had. Maar dat ja. heb je vaak in de auto als je rijdt. Ja. En je hoort soms een nummer. Dan denk je... Godverdomme, is het ja. geweldig. Dit is er één. Ik en kan ja. helemaal geen Engels. Nee. woorden. En toch ja. hoor ik vaak een nummer. Dat ik denk van... Ja, dat is het. Het raakt je op de een of andere ja, manier, ja. Ik had er wel Engels. Yes, oké. Yes, oké. Willem heeft in Amerika ja, gewoond. Ja, maar ik wees uh, alles aan. ga voetbal toch ook. Ja, maar, wees je ja, alles aan, ook. Willem, ja. ja. ja. En dit, mijn, mijn pech was gewoon dat ja. ik uh, vijf gasten had die in Nederland gespeeld uh, hadden. Ja. Dus dan, dat is vrij makkelijk. Ja. Het had beter geweest als ze er niet waren, dan Kijk, moet je. Dan had je gewoon je, je moeten uh, aanpassen. ging je gewoon een slipstream mee en, uh, ja. en je, en je wilde gewoon Nederlands mee in Amerika. Nou ja, dan, dan, dus, zij kunnen wel zien dat ik wat aanwijs. Ja. En dan wordt het gratis mee. Ik betalen het. Ja, ja. het, ja. <laughs> ja, ja. En uh, met welke beroemdheden zat je ook weer daar uh, in Amerika? Toch met ook als uh, de grote. Uh, nee? Nee, ik zeg met de nou, wel, nou? Nou, wel ja? beroemdheden, maar niet echt groot. Advocaat. Nou, zeg. Die is klein, hè? Ja, is klein. Brankenburg zat erbij. Ja. Hof Blankenburg, Ajax. Nee. Ja. ja, Hamburg. Ja. Peter ja. Ressel zat erbij. Ja. Rechtsbuiten. buiten. Christus zat erbij. Ja. Hadden we nog een Duitse middenvoor. Ja. Ja. Duitsers willen jou ja. sowieso niet spreken? Nee. nee. nee. Dat was niks. Nee. En dan hadden we nog een. Uh, nog een nee, maar die hebben met 20, 20 minuten geloof uh, ik gespeeld. Dat verder niet. Die kwamen bij Ajax gedaan. <laughs> ja. Ze lagen eigenlijk meer onder, onder de ton als dat ze speelden. <laughs> <Okay>. <laughs> ik heb uh, NDOMO Recode voor je, Once Upon a Time in the West. Tot niet dwars door je en yo heen heen te mopperen, Willem. Ik dacht dat je al weg. Uh, nee nee nee natuurlijk niet. Nee. Zet nou. Nee dat, dat is ja. dat, dat is hetzelfde als dat je bij de Liverpool zit, ja. naar zitten kijken en, en zo'n verslaggever gaat dan uh, door je ja. nevenwokkelang zitten ouwe. Ja. Dat weet je niet. Daar heb ik ze ja. Ja. bijgebracht gelukkig dat de meeste de mond houden. Ja, nou, nee, de, meeste, het, de meeste, je hebt hem nee, gelijk. Dat ja, is mooi, het is ongelooflijk. Ik heb het gewoon netjes uitgedraaid hoor, uh, Willem. Nee, maar echt, padvinders zeet. Het is wel een heel vallende keuze, Willem. Want je gaat naar een wedstrijd... dan moet het uh, allemaal een beetje sneller in je lijf gaan, gaan, gaan ja. stromen. Je, je, je, je moet uh, een volle kuip in. En jij doet hele rustgevende, ja. uh, uh, sentimentele muziek. Ja, nou, weet je het ook wel, Kees, of niet? Ja, zeker. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja, kees, kees denk kees ik helpt hierop even. Maar Kees kan ja. vaak wel eens een... Dan gingen ze allemaal naar buiten voor zijn warming-up doen. En dan zat Kees en ik... Uh, ja. Zat een sigaretje te roken? Uh, ja, sigaret, dat is dat het enige sigaret kan niet. die doen dat niet. Het enige trend die dat ooit gedaan heeft... Uh, Willem die... die, die uh, tot tien minuten voor de wedstrijd. Dan ja. kwam ze van warming-up terug. En dan zat Willem nog keurig in dat hok in, in de Kuip. In zijn kleedkamer. Een sigaretje te roken en te wachten totdat uh, tot het echt ging beginnen. Ja. En dan kon je over van alles met hem praten hoefde niet per se over het voetbal of over de wedstrijd. Het kon ook over de televisie of over muziek. Of, uh, maar het is uniek. Tegenwoordig is het natuurlijk allemaal erg gespannen en overspannen... en mag ja. je vooral nergens meer bij. Maar bij Willem was, stond de deur open, die plekamer. Ja, Dat, dat relaxte is natuurlijk toch ook wel... Ja, hij was te... wel gespannen, hoor. Je was, ja, natuurlijk. Maar dat, ja, die relaxen, <lacht> alles wat daaromheen, dat, dat niet hysterische... dat is toch uh, volgens mij... ja, bedoeld, het is misschien uh, wat, wat romantisch beeld... maar het is toch veel leuker dan... Als jullie hebben dat allebei meegemaakt, jullie hebben allebei ja, de ontwikkeling wel. daarin meegemaakt. Uh, dat nu iedereen, dan moeten jullie best wel om lachen. Jij kijkt er altijd serieus bij, Kees, als je mensen daar vragen over stelt. Willem, die doet geen enkele moeite om, uh, om te verbergen: van ja, al die uh, ontwikkelingen, dat gedoe. Het is veel simpel, simpeler dan iedereen uh, vindt, toch niet, Willem? Dat gevoel heb ik altijd als ik naar jou kijk. Ja, maar ik denk wel dat ik het fout heb. Ja, denk je ja, dat? Inmiddels, de, ja. Wanneer is dat inzicht ja, gekomen? Wel, ja. Ja. Nou, al een hele tijd. Ja. Maar serieus? Als de mensen ja. zich zo gedragen, gaat het ook steeds veel beter. Ja, nee, ik snap die rode. Ja, rode ja, beter ik, ik, voel, ik voelde ja. hem wel aankomen bij de eerste het woord wat u gebruikt. hoor. Hier kwam het cynisme. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar kijk, de, de, <laughs> de tijd is natuurlijk hartstikke veranderd. En, en ja. uh, lang niet altijd even leuk. Ik hoor dat ze, uh, die, de collega journalisten bij Ajax... kunnen ze één middag een kwartier na een training kijken... En ja, uh, ik begrijp wel dat er veel meer journalisten zijn dan vroeger... en dat er veel meer camera's zijn dan vroeger, dat de hysterie enorm is opgelopen. Ik heb er zelf inderdaad aan meegedaan... Maar een training besloten, dat betekent dat niemand wat kan zien of kan oordelen. Ja. Dat is allemaal maar van, dan wordt het, wordt het allemaal gerobbeld en gedoe. Nou, ja. bij Willem kon je vroeger tot, tot, kort, voor de tekel, ja. tot kort voor de training Medicie ook, gewoon, erbij. ook ja. gewoon de training valt op hobbelen. En daarna ja. ging je ook zelf weg. Ja. Niemand hoefde je daartoe te verplichten, ging je weer weg. Ja. En dat is niet voor de huidige collega's niet ja. leuk veranderd. Dat is niet leuker geworden. Nee, dat is, maar jij moet daar natuurlijk ook wel om lachen, want jij ziet dat allemaal, ja. Je ja, ziet... ik, ik zie het niet. Je, je ziet het wel en je denkt naar. Nee, nou, ik het... zie het niet, maar ik, ik. Je mag er niet in, Je mag er niet in. Ja. Dus ik, ik, ik je ziet het niet, maar je weet het. En misschien is dat maar goed. ook. Ja. Is, uh, ja, dat, is, is dat uh, omdat de tijd uh, verandert of uh, denk je ja, het zal allemaal wel. Maar eigenlijk. Ja, ik, ik weet het begot niet. Wel, Willem, je Nee, weet... nee echt niet. Ik, ik begrijp niet waarom. Ik, ik zou wist ik journalist, wat zou ik helemaal niet ja. gaan kijken. Als nee? dus ik een kwartierzin mag kijken. Denk, ja, we Laten gaan, gaan ze, nou, maar ja, ik, ik zat, ik zat vrijdag gaan. in een... Uh, wat hadden we gewoon van van, van Uxal. Die, die ging over journalistiek. Ja. En ik heb die, die mixzone afloopt. Die heb ik uh, een jungle genoemd. Ja. En voor de spelers. En voor uh, ja. de pers. Ja. Ja. Want dat is het natuurlijk ook. Ja. Ik heb vanuit de kleedkamer heb je dan een, een afgebakend pad met hekken. Ja. En die leidt dan naar de spelersbus. En het gaat er als een soort slang door de kant van het stadion heen. En dan moet je dus gewoon als verslaggever... Moet je langs dat hek gaan staan en hopen dat de spelers Iemand even een quoteje doet voor en, je. En die spelers ja. denken ook, oh, dus kom ik uit die kleedkamer... heb ik net een wedstrijd gehad en dan staan er 350 man te grillen of, ja. of ik iets wil zeggen. Ja. ja, dat vind ik echt een jungle. Ja, maar je, je, je hoort Johan Derksen, hoor je ook vaak zeggen... van, nou, heb ik, hier heb ik geen zin meer in. Dus ik ben blij dat ik aan een of andere praattafel zit... en ik kan roepen wat nou, ik wil. Een of andere, hè aan de, ja, ja. de, de voetbalpraattafel zit. Uh, en, uh, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment... ook geen zin meer in hebt om die, om die quote's nee, te halen. Ik ben ook heel blij dat ik dat niet meer hoef te doen. Nee. Dat, dat zou ik ook niet meer kunnen opbrengen. En uh, ik sta naar te kijken en denk van ja, dat is... Maar ja, je, je, Kees, jij zat ook uh, bij het Nederlands al nog niet zo lang geleden, zat je ook aan de andere kant. Uh, toen was je de persman. Ja. En uh, dan heb je ergens nog het, uh, het Willem van Hadegum, ik doe een peukie uh, momentje. Uh, en, en ineens zit je in, in, het, in het hier en nu. Hoe heb jij dat uh, gecombineerd? Want ik neem aan dat je er wel iets relaxed in was toen, uh, of niet? Of, of moest je gewoon bij, mee... Bij het Nederlands Elftal Ja, bij het Nederlands Elftal. Nee, ik was bij het Nederlands toen... Elftal niet relaxed. Nee, dat zou een nee? uh, overschatting van Eigen kwaliteiten kwaliteite zijn. Nee, ik was hartstikke nerveus. Maar ik probeerde wel. Zoveel maar ook open te zijn. En mm -hmm. dat hebben de coaches ook gedaan met wie ik werkte. Want ja, eh, nogmaals, als je het hek altijd maar dicht houdt. dan gaan mensen verhalen verzinnen. Dat kun je ja. beter niet hebben. Ja. En bovendien, het, het is een sport voor het volk. Dus het is ook aardig als spelers communiceren met het publiek. Ja. Maar je moest, dus, moest je daar coach, coaches van over, uh, overtuigen? Ja. Want ja, Bert van Marwijk, Louis Verhaal. Marco, eh, Marco van Basten. Die net begon eigenlijk als coach in elk geval. Maar dat was ja. ook wel een voordeel, want die ja. vond het allemaal wel prima. Ja. En in die tijd was het, 2008, dus alweer tien jaar geleden... was het ja. ook allemaal een stuk makkelijker dan ja. nu. En uh, je moet coaches er wel van overtuigen. Maar het, was, uh, uh, het ging uiteindelijk wel. Ik vind zeker bij de KVB heb je een, een functie... Om, om, het, om het publiekje aan uh, te informeren. Maar die historie van, van, van, van nu... ja, Ik weet wel dat het vroeger niet altijd allemaal even beter was. Maar weet je, het, het was wat, wel iets relaxter. Nou, iets ja. leuker hoor. Ja, maar, die, maar wat uh, Willem zei net, dat vond ik ja. wel interessant... Want, uh, Jij zei relaxed, hij was, wel, hij was wel echt gespannen, hoor, want voor de wedstrijd voor ja, wat natuurlijk, gaat het worden. Je ja, ja. kan ook echt behoorlijk teveus zijn, Willem, <lacht> Ja, ja maar, nou ja, niet volgens mij. Nee. Jawel, Jawel ja. toch? Ja? Nee, dat gevoel had ik zelf niet. Nee? Nee. nee. Nooit? Nee. Hoe kan dat? <lacht> nou nee, ja, we hebben. Ja, maar ik zei, Europa kun je over na te denken. Ja? Hoe kan dat? Ja. Ja, ik vind alleen, zo zie ik het, ik ga het iets doen, ja. ook kunnen voetballen, ja. wat ik het mooiste vind wat er is. Ja. Ja, en dan moet ik naar buiten straks, in ja. die stadion. Je ja. eigen stadion, mooi stadion wat er is, ja. zit vol. Met mensen. Nou, wat wil je dan nog mooier ja. hebben? Ja, ja, je je leeft je droom, dus je denkt, waar ja. doe je allemaal zo moeilijk over als je midden in deze droom zit? Ja, in, in, de, de, de ja, ik kan me niet voorstellen dat mensen zeggen ook, die speler heeft kuipvrees. Nee, nee dat, nee, dat, dat, ja, dat, dat ja, gebeurt, gebeurt nu ook, he? Ja, dat gebeurt in vaak. Hoofd, ja. ja, nu hebben we, we Larsson, hebben we het nu. Hebben, die, nee, van je heeft kuipvrees. Er is geen en die kuipvrees in? Nee. Nee, Jawel. Is alleen maar, nee dat, is, dat is weer een dooddoener. Jawel. Maar is dat een dooddoener van de journalistiek of van die voetballers? Of uh, gaan die, ze er de de, Ik denk van de misschien van de, de, de, de technische staf of zo. Ja. En van de mensen en van de journalisten. Die hey, ja. gaan dat maar lopen zeiken. Je moet gaan kijken ja. waarom? Ja. Komt hij elke keer in die bepaalde situatie? Ja. Ja, gaat Daar ja. gaat het om. Ja. Als een jongen aangespeeld wordt, staat hij altijd op een eiland, staat hij ja. tussen drie verdedigers. Ja. En als je elf tegen elf speelt, denk ik heb je er twee over ergens. Ja, ja, ja. Maar die zijn niet in zijn buurt. Ja. Hij moet altijd actie maken. Ja. Terwijl hij soms dat... misschien voelt hij... Denkt, ik moet iets anders gaan doen. Ja. En nu gaat hij twee keer gaat hij iemand voorbij. Dan dat gaat hij twee keer fout. En dan gaat ineens... hoor je ja. oh, dat gefluit. Ja. Maar de enige die hem dan ondersteunt vaak... Dat is die, die jonge uh, linksbek. Maar dat was altijd een linksbek. Ja. Maar ook stond. Ja. Nou, die moest elke keer... zijn je 33 slagen in de rond te lopen... om ja, ja. erbij te komen. Ja. Dus maar jij zegt eigenlijk, dit liefde. is geen Kuipvrees. Het staat gewoon niet goed daar op dat veld. Uh, dat nee, zie jij. En, nou, dat heb ik van de week ook, uh, ja. ook nog uitgelegd... Uh, in, de, in de, het AD. Dan ja. maak ik er ook naar mijn AD. Maar hij ja, maar niks niks Ja, Maar hij een hele grote trainer naar me toe. Ja. Wie was dat? Daarna, en die zegt... Ik ja. heb dat gelezen. En je hebt gelijk. Wie, wie kom jij terug? Welke, welke was dat? Mij trainer. Van Bronkhorst oh, gewoon. Nee, nee. nee oh, dat en, zou nee, wel heel mooi nee, zijn nee, geweest. Een, op de, een ouder, we hebben meteen maar, direct resultaat. Van, ja, ja. ja ik, ik zag het staan. Dan ben ik nagaan denken. Dan denk ik: ja, het is eigenlijk zo. Ja, ja maar wie wacht dat, Willem? Heb, dat je voor mij geheim houdt, maar voor kees. Nee, uh, <laughs> but... luister toch niemand. dat luister toch niemand. Nee, dat is toch waar. dat is waar. <laughs> ja, ja. nee, maar dat is alleen. ik denk ja, maar dat, je ziet het toch elke ja, keer. je ja, ziet ja. toch elke week zie je als je fijn. ja, maar als je dat ziet, bel je dan ja. van Bronkhorst? of nee, maar, ik, ik, je loopt dat ik, ja. ik heb een column. en je denkt, dan leeft hij wel. elke man. week aan de gang blijven. nee, nee, nee. maar, maar, je dus, hij heeft, heeft... maar willem, je hebt, je hebt ja. toch zelf wel het fenomeen faalangst. ken je ook niet? van ik moet nu die volle kuip in. hartstikke belangrijke wedstrijd. ze verwachten weer wat. wat heet? ze verwachten alles. In de Kuip, overal trouwens. Heb jij nooit gehad dat je dat je een soort angst had om. Nee, echt, dat nee echt, het is geen gein. Nee, ik, nee, ik geloof je. Ja, dat maar, is, uh, maar er zijn natuurlijk andere mensen. Het is een andere... geweldig, Kees, als je mag spelen, Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk maar maar maar ik kan me wel tuurlijk. voorstellen, uh, ik kan het op de een of andere manier wel voorstellen, dat, uh, uh, nou ja, daar is een verwachtingspatroon, uh, de Kuip en alles wat daar omheen hangt. En jij hebt gewoon het karakter dat je denkt, ik leef in, uh, in mijn droom, ik kan dit. ik ben toevallig ja, ook een hele goede ja. voorbeeld, dus dat lukt mij. Maar dat andere mensen heel gefascineerd zijn door, door de geschiedenis. Misschien ook wel mede ja, door. Ja, maar daarom, ja. Kijken, ik kijk. Kijk, denk ik, heel anders. Ja, Ja, dat, dat is bijna. Als, als je hier in, in het begin dat lulverhaaltje staat... Uh, zo, dan denk ik, ja. wat, wat is het nou? Welk lulverhaaltje? Jij doet hetzelfde als wat, wat, wat uh, wij doen. Ja, ja. Nee, jij doet dit. En ja. als je dat niet kan... dan dan, dan houd hou het op, ja. of niet? Nou, nou maar Rob is ook wel eens nerveus, hoor. Jawel, wel, dat hij dit al 30 jaar doet. Hè, en eigenlijk. Hij kan het toch goed, of niet? Ja, maar goed. Nou, waarom moeten ze zich dan druk maken? Ik heb... Ja, nou, ja, nou ja, omdat al mensen karakter hebben. Dat is soms misschien wel inderdaad. Ja, maar wat andere mensen <laughs> ja, doen. Ja, je wilt ja, dus toch je op ja. een bepaald moment presteren. Dan denk je van, het ja. moet nu gebeuren. ja Robbie. Ja, dan geef je een stukje gehakt. hè. Dat is heel wat ja. anders op, op amateurniveau. Ja, maar, okay. dan sta je dus gebiljard. De Duitsland verloren ja. jeugd. Ja duikt op een volgende een Vrij goede biljart ja, ja, oké, okay. Ik daag je uit. Maar het is een keuze. Liever in, als je het ja. Ja. Inderdaad, ja, Anyway, ik deed op een gegeven moment mee aan de Nederlandse kampioenschappen voor teams. Dacht ik wel, vandaag moet het wel verdomme gebeuren, Brouwer. En uh, dan kun je soms kun je vleugels krijgen, maar soms kun je ook echt dicht slaan. Dus ik vind het vrij opmerkelijk dat Willem daar in verhouding nul last van heeft. Want er zijn toch momenten dat je denkt, oké, okay, nu spelen we tegen, hm, pak een beet, noem maar één. Uh, NAK... Uh, minder. Ja. Belangrijk. Maar nu spelen we, uh, gaan we voor de Europa League spelen. Ja, nu moet het toch is, even gebeuren. Die is net zo belangrijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus tegelijkertijd zeg je, ja, iedere wedstrijd is belangrijk. Is het belangrijk dus ja. het maakt het ook weer niet uit. Iedere wedstrijd ga je met 100% nee. in winnen, ja. verliezen. Ik merk wel. Het, het probleem Het probleem is, het is Willem, je moet je, moet, je moet je kunnen voorstellen... dat anderen dat wel <laughs> hebben. Ja. Jouw, jouw karakter zit zo in elkaar. Dat heb ik vijf jaar lang meegemaakt. Dat jij daar dan maling aan hebt... Uh, maar er zijn natuurlijk jonge mensen die daar geen maling hebben. Die wel last hebben van nervositeit en faalangst. En ben ik daar ja. eigenlijk wel zo goed? Want die zijn ook niet zo goed. En ja, wel... dat begrijp ik niet, Kees. Maar nee, nee. En met het voetballen... Ja. Kijk, met biljarten heb je het in, in je, je keuken, ja. ja. Toch? Ja. ja. Maar met voetballen... Kijk, ik kan van huis gaan. En ik kan denken... God, verdien, ik voel me geweldig. Maar ik heb nog wel tien mensen bij me. Ja. En als we daar daaracht het niet hebben. Ja. ja. wat dan? Dan wordt het moeilijker. Nou, en moet ik me dan op gaan binden omdat nee. ik denk van god, me, ik moet wel heel goed zijn. Ja. ja. ja. ja. Nou, ik ken ja. aardig, ik kan aardig spelen. Nou, ik vrees ja. dat het een natuurtalent ja, je, ja, dat en is dat waar. Probeer die zo goed mogelijk te doen. Ja. En daardoor had je wel eens een onenigheid. Dus ja. je dacht van. Maar ja, ik denk dat, uh, dat Omdat uh, ik dacht van. Kees hij, en ik denken. Dat kan hij nou bang zijn? Deze man Echt. heeft gewoon een, een soort buitenaards talent en nee, andere mensen moeten ook, daar uh. niet. Oké. Okay, okay. we even uh, weer een liedje ja, het uit de waar jullie zin hebben. Niet de Beatles. Uh, want... niet de Beatles. Nee, ik pik er niet meer over. Ja. Nou, mag, uh... Willem, wat, uh, wat zou je willen horen? Of uh, anders kijk ik uh, naar Kees en. Nee, als Willem... oh, het is Kees Ook Kees <laughs> Kees, wat zou je willen horen? Nou, ik wil wel graag. Ja, iets, iets wat... kijk Willem, Willem en ik zijn heel lang in de auto het land doorgetrokken. Met z'n tweeën. Met Wim Kieft erbij achterin. Ja. Die namen we niet zo serieus. Maar die zat dan achterin. Dan we voor <lacht> Plus gingen we naar een Zij wedstrijd. Goed, snoep. Ja. ja, die zat dan... Ja, ja. Dan ja. pikten ze mij een breukel op. kwamen ze... <lacht> nou, toen kwamen ze met z'n tweeën. pikten ze mij een breukel op. En dan reden we naar Kijkraden of naar... Uh, God me weten waarheen. En dan, uh, dan, dan, dan zongen we met z'n drieën. Dat, ho dat hoort niemand <lacht> te horen en ja. te weten. Maar dat was wel... Dat waren de leukste trips die ja. we konden maken. We gingen graag naar Roda want er was ver weg. Ja. Ja, dus je kon er lang zingen. Ja. En dan uh, Willem had ook zijn eigen geluid. Want ja. die kon, kon zeer spontaan meebrommen. met alles Zeker nog, je, je hebt zelf nog een plaat gemaakt, volgens mij. Ja. Maar een echt serieuze een keer. Ja, maar nee. Joe Cocker was wel degene, met, die, die vond hij toen. Nu is dat wel nou, al van Ik vond Rod Stewart ook geweldig. Ja, ja. dat heb ik en ook de, heel goed. Ryan Adams, dat zijn allemaal dezelfde type... Ja. Stem. Nou ja, we dat maken een keuze, ja, ja. we gooien hem erin. Nee, maar do, do, do, Rod Stewart maar. Vind Doe ik vind het wel een leuke keuze. Ja, ja, vind ik ook wel. En is er dan, uh, ik, ik, durf het, ik durf het maar gewoon te vragen, is er dan nog een specifiek liedje of zeg je, kan mij het schelen, gooi er wat in? Waar het bent. Ja, ja. <laughs> nee, Deze maar jij de de, de meest bekende was natuurlijk I'm Sailing. Ja. Maar die is natuurlijk ook grijs gedraaid en zo. Maar dat is wel eentje die we mee zogen. Uit onze tijd was uh, Mackie May. Oh, of je ook nog? Ja, ja zeker. Oh, dat is een oh, van zijn beste ja. Ja. blij van te worden. Ik zie op links nog steeds Willem van Adengem, ik zie op rechts nog steeds Kees Jansma... Ik zit in mijn eigen woning en ik beleef dit. En ik vind dit wel een mooi tripje. En geweldige muziek. En daar hoopte ik ook op uh, Red, Rod Stewart en uh, Maggie May. Op uh, rechts, uh, Kees. Ik weet niet of dat uh, allemaal toeval is. Maar uh, riep ik heb zin in een gevulde koek. En ik, dat is mij nooit gelukt. Maar jij roept het. En twee ja. seconden later komt er iemand uit Terschelling. Wat ik knap vind. Eh, Almere Terschelling in twee minuten. En die heeft een gevulde koek. Ja, nou, Hoe niet, doe je dat? Niet één, maar meerdere zin. <laughs> nou, maar meerdere, <zie> <laughs> ja. ja, ja. ja cool. Hallo, uh, kom erbij er eens, Wil. Uh, want jullie zijn van KBF. Uh, ja. Nou ja. Daar, de, daar zitten wij je eigenlijk voor. Uh, we zitten de hele week uh, hier. Uh, doen vele uitzendingen zoals uh, dit uh, speciale moment. En uh, je zegt, nou ja, er wordt allemaal gecollecteerd. Vanavond afscheidswedstrijd, uh, Westie Snijder. En we hebben gevulde koek. Ik zou zeggen, nou ja, dit is eigenlijk het allerbelangrijkste wat we aan het doen zijn. Dus uh, pak de microfoon. En uh, zoals uh, Kees Jansma zou hebben gezegd, pak de camera. En uh, vertel, uh, ver vertel wat er vanavond allemaal gebeurt. En die gevulde koek die mag je wegleggen hoor, dus dat is goed. Ja, ja, gevulde onder... koek hadden we mee. Ja, Inderdaad, gaat niet van ter schelling. Ja, ja, ja. Maar daar zijn we wel geweest van de week met de bus, de ja. collectebus op de Schelling. Ja. Maar wij kwamen inderdaad koeken brengen om jullie ook even gigantisch te bedanken, natuurlijk. En uh, dat klopt ook. Ik vertelde net inderdaad dat er vrijwilligers in Amsterdam van KWF vanavond collecteren. Ze collecteren al de hele week, hè, op de Zuidas, op de Pont, maar ja. ook bij de Arena vanavond. Bij de afscheidswedstrijd van Wesley Snyder. Ja. Maar dan wel buiten op het plein. Waar ja. natuurlijk uh, mensen gezellig. Ja, ik begrijp wel dat je niet op de middenstip staat. Nee, dat vermoed ik nee, nee, nee. al. Ja, ja. Dat zou helemaal Even, al mooi bij zijn. Bij die voetballers ook. Ja, ja jongens, kom <laughs> op. Een Ja, ja Een erbij. Ja, ja. Oké, okay, uh, de. De Collector Bonanza. NPO Radio 2. Met, uh, Radio 2 uh, loopt netjes. Ik denk dat we weer aangesloten zijn. Uh, Willem van Hanigem, Kees Jansma. Hallo. Hey. Goedemorgen. Hey. Fijn dat jullie er zijn met alle spiritualiteit uh, van dien. Uh, maar ik denk dat we weer uitvinden. Dus dat is goed. Oh. Goed, goed, die techniek ja. van tegenwoordig. Het ja. duurt even. Ja. Ja. De stroom in Hilversum is uitgevallen. Ik wil niet veel zeggen. Maar sinds jullie met die gevulde koeken zijn binnengekomen. Nee. Ik weet niet wat erin zat. Maar alles is weg. Heel veel energie. Heel veel energie. Ja. Laat, laten we het daarop houden. Nou ja, we samelen in voor uh, KWF. Want uh, dat is uh, in principe de primaire reden... waarom we hier ook uh, met z'n allen collectief bijeen zijn. Ja. En Willem, je ja, hebt daar laatst uh, uiteraard... misschien uh, vindt het vervelend om daarover te praten. Hier, nee. ja, <lacht> ja, je bent er en, uh, en gelukkig je bent er ook het, nog. Het was er zo. Maar je hebt daar uh, mee te maken gehad. Er kwam uh, de mededeling... Uh, het gaat even niet goed met uw lijf, meneer Van Aanigem. Ja. ja. Maar het, het was niet zo dat ik... Uh... Mijn eigen drie slagen er rond schrokken of zo weer niet hè nee maar wat nee, was maar, maar uh, wijze, ja, ja, ja, ja. De, de normale dokter de huisarts noemen ze die ja die zei tegen mij uh, nou het is iets omhoog gegaan maar ja wat was iets omhoog gegaan het. Bloedwaarde? ja ja ja, ja, ja was het iets omhoog omhoog gaan. laat je elk jaar nakijken ja. Nou. Ja. dus hij zei maar ja voor alle zekerheid hij zei, fijn hoor. Dus hij zei, we willen je nou niet missen. <laughs> hij zegt, dus laat het maar even nakijken. Ja. Dus ben ik dat gedaan. Hij, die wist het ook nog niet zeker. Toen kwam ik er we weer in. Toen ben ik weer in uh, Amsterdam geweest. Maar ik moest in zo'n scan. Ja. Zo'n apparaat, zo'n ja. uh, zo ding. Ja, ja, ja, dat is niet mijn hobby. Nee, dus ja, dat begrijp ik. Ja. Ik zit in die vrouw. Ik zeg, daar ga ik niet in liggen. Nee. Ja, maar gaan proberen, proberen. Nou ja, ik... Toch van goede wil, ik probeer het. Maar toen gaat dat ding naar beneden. Toen ja. geeft ze mij zo'n dingetje aan. Ja. Ze zegt, als, als je het nou vervelend vindt... dan moet je op dat dingetje drukken. Ja. Ik zei, nou, dat ga ik nu doen. je ja. Ik zeg, ja. Ik, ja, ja. ik ga eruit. Ik, het zo, ja. ik, ik ben benauwd. Ja. Dus ik, ik eruit. Nou, weer... Toen ben ik eindelijk bij iemand gekomen. Die had zo'n hele grote donut. Ja. En dat is in het pet genomen ja. en zo. En, nou, toen... Een uh, week daarna moest ik bij die de ene dokter komen die zei nou je hebt per uh, ja en dan maar ik dacht gewoon ja. dat is, is ik dacht niet dat het een schijntje want dan gaat die man niet, meer nee, dat niet nee dat maar lijkt me niet nee lijkt me wel echt ik geen gevoel meer voor voor hoor dat ja. ik dacht van nou dat is, is, is niks nee nou en dan ga je gewoon nog een keer hoezo nee. dat is niks als dit de mededeling is of is dat ik ontken het nee, ik heb er niet zeggen nee ik ging er met de gedachte van dat het oh dat is, is niks oh ja daarna krijg je deze ja ja sorry ja nou toen vertelt die man het maar het is niet zo dat ik ineens van de tafel viel, bij wijze van spreken. Nee? Nee. Je kon een week daarna ga je gewoon in de mode. Ja. En dan ga je gewoon met een soort stempelkaart elke, ja. elke ochtend. Maar het doet al wel iets met je geest. Uh, je, je, je kon eigenlijk. Je had een keuzemogelijkheid, hè? Voor ja. een korte en een wat langdurige behandeling. Uh, twee keer. Je kon een operatie nemen. Uh -huh. Je kon een operatie nemen met een of ander. Uh, dat, dat is er helemaal niet meer bij. Dat gaat allemaal, weet ik het, via een ding. Ja. En dan, dan kon ik uh, 35 bestralingen. Ja. ja. Nou, ik denk dat ik dat doe. Ja? Nou, je ja, misschien dus ja, elke ochtend. Ja. Maar dat uh, doet er ook wel iets met je geest, Willem. Ik bedoel, de onoverwinnelijke Willem van Adigem. Ja. ja, nou je ziet ja, in je omgeving. Ja, maar jij ja, ja, bent net de dokter. Je wil me iets aanpraten. Nee, wat, nee, wat er, nee. Wat ik ben gewoon nieuwsgierig naar hoe dat uh, in, nee, uh, in dat de. de... Gaat, ik ga dan gewoon naartoe ja. en dan ga je melden. En dan ja. krijg je een groene kaart. En dan elke keer als je geweest bent, doe je dat ding eronder. Dus ja. is net fijn naar je werk gaan. En dan, dan, ja, maar dat is. Je, je, dus het ik, ging is keer de, nee, dat, ik ging de eerste keer er naartoe en ik kom ja. in het uh, AVL in uh, het hoofddorp. Ja. Nou, daar zie ik allemaal oude mensen zitten. Mm -hmm. Maar allemaal oude mensen die allemaal somber. Zo zaten. Ja. Dus ik denk is ik ga zitten, ik zeg, tegen die mensen ben ik verkeerd. Ja. Nee, u bent goed. Ja. Nou, ik heb het gevoel dat ik in een crematorium zit. Mm -hmm. Zo zei ik het ook. Ja. Ik zeg want jullie zitten allemaal. Zo, maar je zit hier om beter te worden, en ja. niet om naar het crematorium te gaan. Ja. Zo heb ik het ook ja. letterlijk gezegd. Ja, ja, ja maar zo zit, het, nou, zo zit het in je geest, want dan moet je, en nog, en kun kun je kunnen. Binnen, en, ja, ja. En, ja, Die mensen waren heel hardig. Nou, ja. dan heb ik het 35 keer gedaan. Ja, 35 bestralingen. Ja. Ja. Hoe lang duurt het, Willem, een minuut of 10? Ja. ja, de ene, ene, ene keer duurt het iets langer. Ja. Hooguit is 10, 11 minuten. Het kan ook 4 minuten zijn, maar ja. dan wilden ze nog een keer een, een scan maken... En, Duurt het te lang? Nee, ik nee, nee, nee, totaal niet, zeggen, maar dan nee, moet gewoon... ik heel dichtbij komen. Ja, ja. Maar ik was benieuwd, hoe reageert je vrouw er dan bijvoorbeeld op? Is die dan ook zo... Ja, maar Met... dat was allemaal thuis. Was het, uh, ja. Relaxed. Ja, dat, dat helpt is wel hetgeen, natuurlijk. Ja. Dat is hetgeen wat je moet doen. Ja. Ja. Nou, een, ander, een andere keuze zit er niet op. Nee, dat begrijp ik. Want je uh... zegt, wakker liggen doe je dan voor niks. Want het, wordt, het verandert niet. Ja. Nee, ik heb ineens, dat meen ik. Ja. ik. Ik ging onder de ding. En ik, ik ging naar buiten en ik ging uh, golven. Ja. Maar serieus, maar dat is ja. toch ja, dat, dat moet je geest aankunnen, toch? Dat kan niet iedereen. Uh, jij doet dat en uh, iedereen riep van, nou, de, de riep iedereen ook van, nou, dit is te genezen. Dus, uh, ja. Ja, ja. Dat, dus dat was natuurlijk neem ik aan. Nee, zo, dat, dat was ja. voor mij ook. Uh, dat, je dacht dit is wel. Ook, dus, ja, ja, ja. ja. ja. Ja. ja. dat scheelt natuurlijk wel hè. Of Tuurlijk. je een boodschap krijgt Tuurlijk. oké, we gaan dit aanpakken, ja. dit is ja. aan te pakken, we ja. gaan het aanpakken, ja. dan ga je een proces in. Ja, ik, ik heb met Willem wel eens over gesproken. Het, het zware is natuurlijk dat je 35 keer de gang naar dat ziekenhuis moet ja. maken. En dat je ja. moet wachten, dat je, dat je, nou ja, het, het, is, het, is een, het is een opgave iedere dag weer, toch? Jawel, maar ik, ik zit vlakbij Ja, nou, je goed gezeten. Vlakbij, ja, ja, maar ja. Ja, maar dat scheelt. Denk ja, erom, als je, als je ja? elke dag ernaartoe moet... en ja. je moet uren Alle rijden, half uren dat is ah. irritant. Ja, dat Kijk, en ik. Ik, zit in, ik, ik woon in Overveen... en ik ja. woon hoofd naar Hoofddorp. Ja. Nou, dat is een klein ja. stukje natuurlijk. Ja. En dan ging ik door naar de golfbaan. Ja, nou. ja. ja maar ja, meteen de, on de ontspanning of de ontkenning... Of nee, allebei. Ik gewoon. er gewoon. Ja, ja, ja, ja oké. Okay, ja. Ik snap je wel. Ik, ik snap het ook wel. Ja. Dus dat is wel een goede, uh, Dat dat kan. Je. En, en dan be, uh, ben je ook. Uh, ja, dan moet je. Na zoveel ja. weken moet je dan even bij een dokter komen. En nou, ja. de eerste wat die dokter zei. Dus daarom dacht ik. Jij ja, lijkt er wel een beetje om. Die zei. Op elke de dokter, keer Toen ze binnenkwam: ja. Ben je moe? Ja. Ben je moe? Ja. Je vindt dat je in de put praat meteen. Dus toen ik de tweede keer zei. Toen, toen word je moe. Je weer. Toen zeg ik, mag ik wat vragen? Hij ja. zei, ja, ik zeg, ik zeg een beetje waar ik moe van word. Van en jou. Ik, ja. ik zeg, u zegt elke keer maar word je moe. Ik ja. zeg, dat gevoel heb ik niet. Ik nee. zeg, en ik zal me wel eens moe voelen. Maar dat had ik ook zonder de bestraling. Ja. zat ik ook wel eens thuis dus ik gegolf had. Die ja. ook eens uh, vijf minuten weg. Dus, ja, ja. ja. Dus je dacht, oké, okay, ja. dat los ik op. Daar is natuurlijk nog een punt bij, dat jij, uh, waar je ook komt... bij de benzinepomp, of bij Albert Heijn, of uh, god weten waar je komt... iedereen vraagt natuurlijk, hoe is het met je, Willem? Ja. Oh, ja, het is ja. ook zo Daar zou ik wel een beetje noemen ja, worden. Nee, nee maar, maar dat is toch gek? Kijk, als je normaal, Kees, zonder berichten... Ja, je en je gaat die... binnen, dan zeggen ze ook van, hoe ja. is het? Ja. Ja. Dus nu vroegen ze... Ja. Misschien ja. wat, wat, wat, wat intensiever. Ja. van hoe is het. Maar het is ja. eigenlijk hetzelfde. En eh, dat, op de een of andere manier te komt dat, nou ja, de iconische status. Dat is tot, op de een of andere manier wel fijn dat iedereen dus met je meeleeft. Dat, of, of je het zo niet nee, zeg dat, je het gewoon. Dat is, kijk, vroeger dat, ik moest ik moest ook altijd lachen. Toen ja. ik, eh, of ik nou trainer was of voetballer. En er kwam iemand binnen en die zei: Van eh, wie je handtekening zet op een kaartje voor mensen. Mm -hmm. Ja. Ik denk, ja, ik denk dat mensen... Kijken het kaartje in het goede kaartje weer weg. En die denken, ons zal weer zorg zijn? Ja. Maar nu kreeg ik ook echt hele grote dozen vol met kaarten. En noem ja. allemaal maar op. En dat vond, vond je toch wel leuk. Ja, het lijkt mij Hoeveel heb je er ja. gehad? Ja. Nou, Kees, ik, ik moet er nog een heleboel ja. kijken. Want ik vind wel, als je ze krijgt... moet je ook de moeite nemen ja. om ze te lezen. Heb je ook gedaan? Heb je ook, een heb heleboel. Je, ik heb ook nog beantwoord, een beantwoord. niet en, uh, ik ja, beantwoord mensen... nou, ja, niet. De nee, uh, je ja, ja, had er ook gekund. Ik denk, je niet, de... De... Nee. Nee, natuurlijk <laughs> niet. Nou, natuurlijk niet. <laughs> ja, dat, uh, dat toch is ge gewoon Iedereen die een kaart gestuurd heeft. of iets in die richting wil vanaf weet, hij heeft het in elk geval gelezen. Ja, maar dat. Ben je ja. dat en dat steunde dat je toch ook? Dat, uh, dat is een verplichting. Ja, ja, ja. ja, ja okay. Nou, ik wist niet. Dat je dat uh, eigenlijk ook wel leuk vond. Ja. Om daarom dat je vroeger dacht van ja, joh, dat ja. zou die mensen toch rotzorg zijn als ja. ze een kaartje krijgen. Ja. ja, maar niks ervan, natuurlijk niet. Nee, tijd, dat dus... was wel leuk. Ja, ja. En ook die, die, die, die, die twee elftallen. Ja. Ik, zit naar de, ik zit ergens in de studio te kijken. Ja. En uh, ja, die wedstrijd weet niet Welke als twee elftallen wel maar... waar... van Feyenoord en Ajax. Ja. En iedereen. Of nee, nou hij was hij was of was. Met, met zo'n zo ja. shit op, weet je niet. Ja, nou. ja. ja. Toen dus ik je dan... kijken. Ik denk, er kwam iemand aanlopen. Die zegt, ik hey, moest eens kijken. Dat is voor jou. En toen deed ze het over. En toen zag ik... ik uh, ja. denk, nou ja, dat is wel aardig. Ja. Nou ja. ja kijk, kijk, dat, Willem zegt nu, dat is wel aardig. Ja, maar, maar dat, dat heeft bij Willem heel gedaan. veel. Ja, dat heeft. Ja, Ja, dat ja. ja. ja. Ja, ik hoorde laatst Van Persie hoorde ik ook zeggen. Dat vond ik wel mooi. Er was iemand die is op persconferentie. Het was een kindje geloof ik. Die zei, ja, jij haat Ajax toch ook? En Van Persie reageerde daar zeer relaxed op. Die zei, ik haat Ajax ja. helemaal niet sowieso. Tijd uh, op te haten op deze aarde, dat is, dat is al over... Maar ja, maar dat slaat ook helemaal nergens. Nee, ja, maar je hebt dat over... Ik, ik vind het altijd grappig, want um, um, heel veel mensen zeggen... Nou, PSV, dat zal allemaal wel, maar Ajax en, uh, en, en Feyenoord... ondanks dat er natuurlijk ook hele fundamentalistische groepen zijn... die elkaar het meest verschrikkelijke dingen toewensen. Ja, want die zijn er, hoor. Die zijn er, hè. Dat Helaas. zie je ook als je, hè, als je kijkt. Ondanks dat ze... Nou ja, het is bijna jam natuurlijk... dat beide supporters niet meer bij elkaar in het stadion mogen zitten. Maar je ziet op de een of andere manier... de haat soms echt... Uh, ik, ik, ik word getroost. Uh, Jawel, maar als... Ik denk dat dat bij, bij de meeste clubs is. ja Alleen, bij dit, dit zijn hele grote clubs. Ja? Dus de aanhang is natuurlijk veel groter als bij die andere Tuurlijk, ja. ja. Maar precensgewijs, denk ik... heb je dat natuurlijk bij die andere clubs... Uh, ja. Heb je dat ook wel hoor. Ja. Maar, heb, heb jij... maar het slaat alleen nergens nee, op. Nee, het slaat nergens op. Hè. Het is leuke rivaliteit, uh, dat is allemaal prima. Maar haat nooit. Maar ik, ik heb uh, op de een of andere manier... Wel de dames dat... van gaan, KWF oh, gaan weg, hoor. die gaan collecteren. Dag dames, gaan collecteren. Ja, ja, bedankt voor de stroomuitval en, en, de, en, de, en de koeken. Tot later hoor, hoi. Ja, ja. We ja. ja, een beetje hard, tegen. Een beetje wel, ja. ja. Maar um, had jij ook gewoon wel toch een soort band met, uh, met, met Ajax en, en heel veel Ajax met, met, met Feyenoord. De, de romantiek ook, de, de, de grote. Nou, ja, jij in Nederland dan, dan, dan? Ja. Sliep je vaak bij. Uh, ik, ik ben begonnen met Nederland, Dan sliep ik voor het eerst bij Benny Muller. Mm -hmm. Nou, Piet Keijzer heb ik vaak geslapen, bij Grijf ja, heb ik heel vaak geslapen. Piet Keizer was wel. Dat je, dat je, ja, je hebt ook een heleboel fijne bij het Nederlands zelf Ja. Nou, dus daar loop je elke dag bij. Ja. Maar dus, dat ging, dat ging, als het uh, verzameld was in het Nederlands Zelftal, ging dat, dat ging dat dan wel goed, toch? Was het met... Ja, We, Willem en Piet Keijzer was wel iets aparts. Ja? Oh. ja uh, uh, uh, in, in, in de goede uh, zin van het in woord? In de goede zin van het ja? woord. Want Piet Keijzer, uh, een flegmatieke, prachtige wat dan het heer daar links buiten was... met een heel eigen stijl. En die hield erg van de type van Haan ja. en andersom. Ja. Uh, Kruijf is natuurlijk een fenomeen... maar ik heb altijd het gevoel gehad dat je keizer... Eigenlijk, dat die jou meer ja, aanspreekt. Dat vond ik altijd uh, ja. beter. Ja. Ja. Ja, betere ja. voetballer ja. of een le leuke mens? Nee. Betere nee, voetballer? Nee, nee, ja. Beter dan Kruijf? Ja. Ja, nou, juist, ik vind dat toch wel... Ja, maar nee, maar, nee, ja, ja. Ik zeg je wel schrikken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, ja we, we zijn allemaal nee, opgegaan. Hij heeft ja, ja. iets... Ja. De Keizer had iets, want hij mm. denkt van... Godverdomme, ja. dat is zo goed gezien... of ja. zo'n goede bal, weet je niet. Ja. Ja. Je had hetzelfde wat Willem had. In de eerste aanblik denk je... Piet Keizer, die is stram en houterig... en kan niet zo goed lopen... Bij uh, Willem hadden we het ook altijd, hè, de kromme. Ja. Uh, maar ja, dat, dat, dat, dat, dat linkerbeen. En de keizer was trouwens meer twee benen dan jij, denk ja. ik. Hè. Maar, maar dat, dat was zo apart. Dat, uh, ik, ik had hetzelfde met keizer. Die had ook iets mysterieus. Ja, mm -hmm. dat, uh, dat was het ja. ja. Dus, uh, maar, maar had je uh, een soort vriendschap ook met, uh, met keizer, kruif? Uh, of, ja, of kon gewoon goed met generatiegenoten te, uh, of vriendschap? Generatiegenoten... Het is, is, is niet zo dat we bij elkaar thuis zaten. Maar, nee, maar. Nee. maar uh, in, in die tijd... Uh, nou ja, ik, ik ben dan uh, uit 65, dus ik heb... Dan nog her. nee Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Dus ik, als klein, Feyenoord, Ajax. Dat ja, in 70, 71... dat ging allemaal lekker, weet je, de Nederlands voetbal. Dus ik heb voor beide clubs enorm, ja, ik heb daar veel plezier aan beleefd als, als, als kleintje. Dus de Beatles, Stones, Ajax, fijn dat mij kon niet schelen. Ik vond het fantastisch, allebei. Uh, het, nou, maar op dat, een gegeven moment blijf je toch hangen bij één club. Nee, Nee, nee. nee ik, euh, mijn enige doodsbedreiging. Ik loop een beetje achter bij iedereen. Mijn enige doodsbedreiging was toen ik ergens aan zo'n mouwtafel. Ik geloof dat het bij VI was. Ik zei: Nou, ik ben van Feyenoord en Ajax. En toen hadden ze iets van: Nou, ga ik Het was mijn eerste doos, en enige doodsbedreiging tot nu toe. Ja, dat kunnen we je niet serieus doen. <laughs> nee, nou, dat gebeurt Dat Als is, tof, tof, dan, dan is dat waar. Nog iets aan muziek doen eigenlijk, duur. Ja. Kees, volgens mij hadden we net Maggie ja. mee voor. Voor Willem. Uh, waar, we zijn weer bij jou. Wat zou jij willen horen? Uh, De stroom doet het weer, dus het kan. Ja, alles werkt weer. Ja. Uh, wat zal ik laten horen? Ook een uur wat, wat nog steeds heel vaak wordt gedraaid. En uh, wat weet, ik, heb gezegd. Nou ja, als ik ooit kom te overlijden, dan moet dat maar gedraaid worden. Dat is Ellen Pasens. Oké, okay, hebben we. Welke? Ja, heb je. Want die heeft natuurlijk... For those I left behind, I want you all to know. Dan yes. weet jij het wel. Even kijken. Even zoeken. Je hebt hem hè? Nou, ik moet even, even naar een andere baas. Ik ben je nieuwsgierig, heuland? Nee, er even... nee, zit nog een naam achter, toch? Project. Ja. Ja. <laughs> Welke naam, zit erachter. Ja. Kees, ondertussen. Heb je hem gevonden? Ja, nee, ik, ga, ik, ik ga wel even zoeken. want nee, jij, jij zit natuurlijk al, al, al een miljoen miljard jaar in die sportjournalistiek. Je zit nog steeds aan al die tafel. Vind jij nou, um, je, uh, je probeert toch altijd. Ik zie jou bij uh, je. zit bij VI, uh, hoe het dan ook heet. Of het Voetbal International is. Of uh, voetbal hebben het niet of, vinden, hè? Nee, ik zit nu tot nu toe ben, ik nog, ik ben ja. ook nog echt geïnteresseerd. Ik vind dat wel leuk. Ja. Want jij zit er altijd. Er wordt op de een of andere manier altijd een mooie karikatuur van jou gemaakt als de, de bronstige Kees, die in, laten we zeggen, in zijn vrije leven alles gedaan heeft wat ja, is, de huwelijkse gelofte verboden heeft. Ja, dat is inderdaad een karikatuur. Inderdaad. Ja. Maar het gek is dat het maar één keer de zoveel tijd gebeurt. En dat uh, jij dat weer onthoudt. En alle dingen die serieus ja, zijn ja. en aardig zijn en goed zijn, ook. die vergeet jij. Dat komt door jou. Wat wat morbide geest, denk ik toch? Maar nee, nee, nee. Dat, dat, uh, ik vind het voornamelijk omdat ik het voetballen leuk vind. En ja. Daar heb ik het er ook vaak over. Ja. En ik vind ook dat Derkse van de Gijp en gene, als het over voetbal hebben, wel heel leuk zijn. Want daar hebben ze uh, van de Gijp zeker en Derkse ja. ook daar hebben ze een verstand van. Ja. En daarom kom ik er twee keer per jaar. En voor kijk ik niet zoveel. En ik kom af en toe bij studio voetbal. Want het is mijn werk nog. Ja. Dus, en je uh, komt daar ook vandaan. Je hebt dat ook ik, ook heb geleid. Eens, ik heb een zware NOS verleden ja. Dat, ja. Uh, dat, uh, dat ja. kan ik niet ontkennen. Maar dat, dat was ik ook niet ontkennen. Ooit een moment dat uh, al die commerciële en die publieke. daar kon niet samen. Nu kan dat allemaal wel. Nu zit je ook uh, bij Tommy. Maar wat vind je nou eigenlijk het leukste programma van al die tafels waar je aanschuift? Want dat weet je nooit bij jou. Uh, nee, <laughs> uh, dat moet ik misschien ook wel geheim houden. Ik leukste... Van Willem weten we het, want die moet uh, Wilfred Gedeen volgens mij niet. Hè. Dat is in elk geval. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. <laughs> dat klopt, duidelijk. Ja. Ja. Uh, het, het leukste vind ik wat ik zelf doe op maandagavond, na ja, ja, ja, natuurlijk. Met, met drie journalisten praten over uh, wat ze zelf hebben geschreven. en de week daarna weer moeten corrigeren. Ja. Dat vind ik altijd erg ja, leuk het, de... om, om te doen. Maar, en dat uh, is bij Fox, iedere maandagavond tussen 10 en 11. Willem heeft het AD, waar die column in heeft iedere week zitten ja. uh, promoten. AD-column van Willem van Aardigum. Dan ja. doe ik Fox uh, Sport maar even ertussen door. Snap hey, ik? Uh, uh, maar even, even uh. buiten de andere tafels, een beetje buiten je eigen tafel om. wat vind je nou het leukste om naar te kijken? Wat vind je nou uh, waarvan je denkt, nou dat vind ik dan. Ja, dit is een gewetensvraag. Ik, ik, ik vind Derksen en, en Van de Gijpen af en toe verschrikkelijk. Ja. Als het ordinair wordt en dingen blijven houden zoals bij jou die niet deugen. Ja. vind ik verschrikkelijk. Maar ik moet ook wel, zou hypocriet zijn als ik dat zou ontkennen... ik moet ook wel erg lachen ja. uh, o, o, om ze. Ja. Dus dat, dat, uh, dat is lastig. En de NOS is heel erg serieus. In, ja. in, maar ik moet er wel e echt eerlijk bij zeggen... dat ik, ik kijk heel veel voetballen live ja. uh, op televisie. Uh, live wedstrijden. Dat is mooi, ja. ja. En dan sla ik wel eens een praatprogramma op vrijdag of maandag Snap of zondag ik. over. En jij wil, waar, uh, waar, waar, waar is jouw Wilfred Genee-antipathie ontstaan? Nou, omdat nee. hem niet, uh, ik heb meegemaakt dat hij niet echt is. Dus... Je vindt dat fake. Ja. Wat, wat heb je dan meegemaakt? Waarom? Nou, dat was toen bij, bij Utrecht. Hè. Met dat, dat met een gat, dat, uh, dat ja, verhaal? Met ja. denk gat in de. Ik denk, dat spoor je niet hè. Nee, maar vertel uh, de... dat, dat, dat, ja. Het is zo hoog. Ja, nou, dat heet. Ja, hij zei: jij bent uh, ontsnapt. Uh, want, door een uh, gat heb ik een ja. gat geknipt. Ja. Nou, dat is zo dik gaas. Dan ben je, denk ik, drie weken bezig. Ja, ja. Om, om de pers. Ging niet zo goed bij terecht. Ja. Hij... Gewoon ja. weten dat het niet zo is. Ja. Okay. Willem, ik moet je even onderbreken, want Bart bij radio 2 wacht op ons. Oh, daar gaan we ja Voor het kwf ja Op radio 2 gaat ook gewoon door. We gaan ook verder hoor. We gaan ook verder. Het liedje loopt toch nog, dus dat kan. Michael Schulte, oh, als je naar nou die tekst luistert, zo'n mooi liedje. You Let Me Walk Alone. De NPO Radio 2 Collecte Week. Ja, tot en met morgen zijn we bezig op NPO Radio 2 met het uh, geld ophalen voor het KWF. Een smsje sturen is eigenlijk het makkelijkste wat je kan doen. Het wordt je radio naar 4333. Een smsje kost 2 euro en gaat volledig naar het KWF. En ik ga even contact leggen met, uh, met Rob Stenders. Het werkt allemaal weer. De stroom is, stroomrekening is weer betaald. Rob Stenders, goedemorgen. Ja, het was wel even uh, wel een bizar moment. Ja, ja, de, de stroom viel uit. Ja, ja. Ja. Maar we zijn weer de, aangesloten. Hoi, hoi. Je buren waren er klaar mee, of niet? Het zou best kunnen. Ik weet het niet. Uh, ja, we, hebben, we hadden hier twee medewerkers van de KWF. Die kwamen gevulde koeken brengen. Ik weet niet wat erin zat. Maar nee. daarna viel de stroom uit. Oh, Oké. Okay. En je bent niet alleen want je hebt uh, nee. uh, uh, vrienden uitgenodigd. Dat doe je elke dag. Nou, uh, die ja. een uh, uurtje radio meekomen maken. Wie zit er, er vandaag bij? Ik zou het uh, nog geen vrienden durven te doen, Maar daar kan ik alleen maar van dromen. Maar ik heb op uh, rechts uh, de legendarische Kees Jansma. En ik heb op links uh, de, sorry Kees, de nog veel legendarische Willem van Hanegem uh, zitten. Ja. Uh, ik dus, ga zo weg. Ja, Dus ik vind het wel bizar dat het gewoon in mijn huis zit. Uh, dus dat begrijp je, Bart. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, heb jij meer verstand van voetbal dan ik? Nou, ik ben een liefhebber. Uh, dus, uh, ja, dus jij helemaal niet. Dus dan heb je geen verstand ervan. Maar dat wil ik niet zeggen dat als je liefhebber bent... dat je er ook verstand van hebt. Nee, dat zeg ik net. Even onderstrepen. Ja. Nee, dat heb ik net gedaan. Ook vond ik zelf. Dus nee, maar het is natuurlijk wel fantastisch... als je hier tussen zit en je bent een liefhebber... En dat je bijna alle vragen ter wereld uh, kan stellen. Dus dat ja, is precies. wel mooi. Ja. Ja. Nou, het is allemaal te volgen via NPO radio 2nl Morgen ja. uh, dan moet je nog meer ruimte gaan maken, Rob. Want dan komt uh, de hele crew van NPO Radio 2 daar naartoe. Uh, vanaf 6 uh, uur ja. tot, uh, weet ik niet hoe laat... Uh, komen alle dj's daar hun radioprogramma maken. En dus ik dus heb eigenlijk op die 10 op. Op uur radio die ik morgen ga maken... Uh, uh, heb ik rust, zeg je eigenlijk. Uh, nou, ja. Weet ik, ja heb je, klopt er nou dat je een button hebt met... laat me met rust erop? Heb die je dat heb goed ik, begrepen? Ja, dat heb ik, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja maar Morgen gewoon de, tla, de platenbonanza van 2 tot 6. En uh, na 7 uur vind ik dan zelf gewoon leuk. Weet je wel, puntje Dus Tenderzaam van Enkel reunieert. Ik kijk ja, daar naar uit. Dat vind gaaf. ik graag. Ja, we wel gaan, gaan luisteren morgen, Willem, hè, de hele dag. Hè? Nou. Nou. Oh. <lacht> nou, wat leuk. Ik kom er ook vandaan. en, en, en ja. Gaan we nog een verzoekje van jullie kant doen of ga ik gewoon de plaat rijden? Hier? Nee, ik vind, we hebben nu Willem van Hanigem. Ik, ja. wil, ik, wil, iets van, ik wil iets van Willem horen. Echt? Kijk, ja. Willem, hi. <laughs> Welkom ook op Radio 2. Dat gaat allemaal door, Willem. Nee, Kees zijn plaat. Nee, nee, nee. nee, nee ik heb nee, net nee, gezegd, ik, Kees is leuk wat, dat hij er is. Ja, he? maar ik mag geen plaat draaien. Maar, nee, hey, Willem, dat wij samen in de auto naar het, naar het zuiden, <laughs> ja. dus langs, altijd draaien. Dat is gewoon Joe Cocker. En dat is ook niet, ja, het, misschien het, denken zij verder als dat wij denken, Kees. Maar nee. jij wilde die plaat horen bij... Wil, zijn, het, bij, het, bij wat wil bij jij de de horen? Wat wil... Ja? Ja, ja want dat, dat, nou dat zat er midden dat in een emotioneel gesprek, gesprek. Toen werden we door Radio 2 in de reden gevallen. Ja, dat is waar. Sorry, sorry, sorry. Dat gevoel ben ik kwijt. Ja, ja, ja. Dat, dat gevoel ben ik kwijt. Maar ik, ja. noem jij nou even wat je, wat je zelf meezong ja. met die rauwe stem van je. Ik? Ja, in de auto. Zong jij ja, mee? Ik mag wat niet ja, weten. Ja, zo Kokker nee, zong ja, zo, je mee. We willen je niet dwingen, Willem. Gewoon neem je tijd. Ik vind een goed nummer van... Say Something van Aguilera. Aguilera. Mag ik dan da. nog even, terwijl jij die opzoekt, Bart, mag ik dan nog heel even gebruik maken van de gelegenheid om uh, nog uh, een kleine oproep te doen? Stel dat mensen nu denken: God, ik zou wel willen doneren, waar moet ik zijn? Uh, ja. Oké. Okay. Ja. Stel. Stel dat je denkt, Willem, uh, Willem, let op. Stel dat je denkt, uh, ik wil doneren... dan kun je naar radio2.nl slash Rob. Dat hoeft helemaal niet, want wij draaien niet uh, voor geld of zo. Wij draaien gewoon omdat we allemaal van muziek houden. Maar stel dat je denkt, nou, ik wil hier wel wat aan bijdragen... want uh, onderzoek leidt tot uh, betere situaties en uh, ik kan het missen. Heel graag nporadio2.nl slash Rob. En als je vanavond naar de wedstrijd gaat... Ja. Nederland-Peru, wedstrijd van Westie Sneijder... dan wordt er gecollecteerd door het KWF rondom het stadion. Ja, goud is dat. Hè. Klasse Kees. Ja. Ja. Heb jij Say hebben... Something, Bart? Of heb ja, ja hebben we het over A Great Big World... en Christina Aguilera met Say Something? Is dat die? Ja, ja dat is ja. het. Ik heb hem ook. Oh, ja, hebt hem ook. Oké, okay, goed. laat ik jou ook staan. over historie horen worden. Tot morgen, Bart. Tot morgen. Het is geweldig, case. Ja, ja. Heb je die clip gezien? Ja. Die is zo mooi. Amazing? Nee, ik ik ken geen Engels, zeg ik. Nee. <laughs> Say something I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Collector Bonanza. NBO Radio 2. Vanavond neemt Wesje Snijderafstand afscheid. Ja. Nou ja. Uh... De laatste jaren is hij misschien wat anders in zijn loopbaan gaan zitten. Maar dat was natuurlijk een liefhebber puur zand. Ja, die gaven elkaar op te ja. flikker. Maar als je nu ja. een jongenspeel op, op zijn flikker geeft. Ik generaliseer, ja, ja. Dan bestaat de kans echt. Die zegt, zoek het wel lekker uit. Zaak maar een momentje. Uh, Kees, dat kan er niet. Dat zeg, ja. Maar, ja, maar ik, ik kan me niet voorstellen als ik dat zeg dat hij dat naar binnen loopt. Ja, maar ja. ik dat kom hier toch. Sorry Kees dat ik dan toch weer even, ja, even straksig nee, nee, ben. Je wel doen. Maar, maar ja, Willem van Hanen moet dan gewoon tegen die mensen zeggen. Ga het zo doen. Ik vind het dus dat je ja, daar, daar ben je voor, Ja. ja. Maar, maar dan kan het dan niet zo zijn, als ik die gozer op zijn laarzen geef, ja. dat, die, dat er ineens twee in binnenlopen? Nee, dat, is, dat ja. bestaat er niet. Nee. Maar denk je dan niet bij jezelf, uh, Kees, nou dan moeten er maar twee anderen voorkomen? Ja, flikker maar op. Als ja. dit je mentaliteit is, Zeker. word je we nooit een topsporter. We hebben het gehad, ik weet niet hoe we hebben het gehad bij, bij, bij Ajax. Dan, uh, die Ajax heeft een bre brede selectie, goede spelers, zijn het allemaal over eens. En dan zegt Sven van den Berg, ik moet een basisplaats hebben. Ja. Dan denk ik, nou ja, dat is een prima speler het wordt zeker nog beter, maar hoezo ik moet een basisplaats hebben, hoezo mag de trainer iemand anders opstellen, en hoezo ga je dan naar de pers lopen mokken, daar begrijp ik ja. geen reet van nee, nee. en die moet je Sven van de, de, nee. van de Beek nee, je had klops op elkaar nu je zei van Ajax, nee, ja. Ja. bedoel hoe heet die jongen van Ajax, die <laughs> middenvelder Weet je nou? Donnie. Donnie van der Beek. Ja, ja, sorry, sorry. sorry. Ja. Ik ben wel een ja. met die centrale verdediger van ja. Feyenoord. Ja. Donnie van der Beek. Ja. Ja. Ja, dus, uh, maar die, die zegt dan gewoon... Ja, ik ja. moet spelen. Ja, dat, ja. dat kan toch niet? Nee, nou. maar dat komt dat ze hem... Afgelopen jaar hebben ze hem... Nou ja, hij was onmisbaar. Ja. vorig jaar, ja. Toch? Ja. Ja. Nou, Zo hebben ze hem allemaal uh, omhoog. Ja. Uh, dat ben ik met je eens. Uh, ja. En dat is ook een, een item. Ja. Nou, hey, nou, is wij ook kregen ook... vroeger heus wel eens op als flikker van de journalisten. Ja. Ja. En dat was wel een heel belangrijk, Komt toch wel belangrijk iets. Uh, ja. ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ah, ja, maar maar, dat maar... ben ik met je eens, want we roepen iedereen massaal uit... tot groot talent, uniek talent. En als het tegenvalt, zeggen we, ja, dat valt wel erg tegen. Ja. In plaats van dat we ja. in het begin goed inschatten wat hij wel en niet kan. Dat klopt. Ik vond jou trouwens ook heel lang, uh, Kees, zeer uh, kritisch op uh, Zierg. Ja. Uh, waarvan ik dacht, nou ja, wees blij dat, uh, dat zo iemand nog ontdekt. Nou, mag... Dit is een hele goede vraag. Dat, het mag wel tijd worden ook natuurlijk. Maar het is een <grijg> hele goede vraag. En willen weet precies waarom. Als je goed kan voetballen, ja. Rob. Dan moet je meer eisen. Ja, je kunt van een eenvoudige uh, centrale of dergelingsbek niet te veel vragen. Maar iemand die geweldige kwaliteit heeft... Ja. dat is volgens mij helemaal het standpunt van Van Adengrond... Ja. die moet je dan ook opjagen naar dat hoge niveau. Ja. Die, kan, die, is altijd, die kan een 9 zijn of 8. Ja. Maar die kan natuurlijk nooit een 6 zijn. Nee. En dat irriteert mij dan. Ja. Als je zo goed kan spelen en ja. je doet er weinig... dan dus daar ben je kritischer op. Je, dan, word, dan word ik kritischer. Uh, dat, uh, uh. Dat, dat klopt. Dat ja. is, dat is, uh, maar dan ben je kritischer op de mentaliteit en op de, op de uh, kwaliteit... Nee, als, als, als een speler deze kwaliteit heeft... Dat en die haalt het er niet helemaal ja, uit. Ja, dat zei ik toch? Excuseer, het mijn ontbijt. Ja, okay. Carolien, ja. Ja, maar begrijp je wat ik bedoel? Ja. Tuurlijk, en ja. daarom zei ik van de week, van de wedstrijd vorige week... AZ tegen Vitesse, zei ze allemaal, was niks. Ja. Ja, ik vond het een interessante wedstrijd. Ja, het is ja. heel veel om te zeggen, maar ik was het met je eens. Ik, ik, ik, heb, uh, ik viel er daar nou, nou, een half uur in. Ja. En dat was in ieder geval strijd. Wat gaat de een ja. doen, wat gaat de ander doen? Er werd ja. wat gevraagd van spelers. Ja, daar kan je ja, Ajax daar en gaat niet het om. Daar ja. wil je beter van. Ja. Kijk, eens, als Ajax zo met de vingers in de neus een makkelijke wedstrijden binnen... Ja. daar wil je niet beter van. nee, nee. Dus Dat wil je alleen met het in de Champions League. Daar kun ja. je beter worden. En, nou, en mogen wij bij jullie aan tafel? Nee, jullie, dat even, jullie, alleen, jullie, alleen maar niet, nee, mensen sorry. die er verstand van hebben. Dat begrijp ik. Ja, uh, maar goed. Um, Is echt persoonstafel. Ja, Jij hebt toch zondagochtend toch gewoon zat mensen. Uh, ik, we, we kunnen toch wel achter in de decor plaatsnemen. Zelfs achter het decor, niet dat goed. Moet, moet nou, ja, we wij, wij willen wel, maar als ze maar niet zo dik zijn. Dan, dan ja. kan het. Nou, dan kan het wel. Ja. ja. Hey Paul. Ja, ja Kees. Hey, ja, Paul hey, en Paul, uh, zometeen. Was de gisteravond in Doetinchem. Ja, dat is leuk. Ja, dat klopt. Ik, Ik heb het ja. niet gehoord. Dus, uh, Kees, een... um, even voor de. Ben ja. je bij Paul de Leeuw geweest? Nee, nee, nee. Want ik zag je wel bij ik, Jeroen Pauw, namelijk. Ik denk misschien nee, nee, zijn er nee, veel kees. Ik weet dat Paul gisteren zijn, zijn primeur had gisteravond. Ja, maar je, dus was, uh, je was wel uitgenodigd, maar je, je zei sorry. Nee, nee. Ik zit aan een andere mouwtafel. Ja, ga maar. Ja, dat is wel lekker wat me. Nou ja, zometeen, er, er is weer een reunie. Zometeen, uh, lieve Paul met uh, Paul van der Lucht uh, en, uh, en Paul de Leeuw. Uh, ondanks de stroomuitval heb ik het in elk geval als starstruck... in elk geval op zijn links met Willem van Adem op rechts. Naar kees, leuk dat je ook weer hier. Zijn. Ja. Maar ik, ik vond die stroomstoringen wel Die stroomstoring waren ja. het waren de mooiste moment. Ja, ja. ja. ja. dat dus, uh, uh, is mooi, want er is maar één liedje, dat heb jij van, uh, van het begin af aangevraagd. En dat moest er per se komen. Uiteraard komt die dus niet. Je wilde helemaal Parsons, toch? Maar ja. ja, het is toch Joe Cocker geworden. Nou, vind ik goed. Dat ja? ik ook goed, ja. Dat vind ik ook ja. goed, dus. ja. Dankjewel dat jullie er allebei waren. Don... Had de microfoon open, hè? Ja, ik, ik zet hem open. Nee, nee. Ja, ja. ja. ja. Dit deed je het ook. Ja. Ja. Nee. Niet zo boe, Willem Krop. You are, are so Dat is een fout. Je moet het uit jezelf doen en ben niet het op de vind ik ook. Nee, sorry. Ik zet daarom Jij op de microfoon. Ook gewoon. ook trucjes, uh, stenders. Nee, nee, ik, ik snap het ook wel. Maar wel, ik had de microfoon yes. ook nee. dichtgezet. gezet.